Het is nieuws van 6 uur. Mariel Hageman met het NOS-Shore-beroep. Het OM wil zo afdwingen dat ze alsnog geld stortte in een schadefonds. Deze week veroordeelde de rechter de eerste railschoppers. Het OM eiste tegen hen ook een boete van 500 euro. Dat geld moet naar een fonds waaruit de schade in Haren kan worden vergoed. De rechter wees die eis af omdat er nog te veel onduidelijk is over het gevond. Het OM is het daar niet mee eens. De rechtbank in Rotterdam heeft negen Somalische piraten gevangenisstraf volgelegd van 4,5 jaar. De Somaliërs hadden een Iraans visserschip gekapt en ze waren bewapend de zee opgegaan om nog een schip te kapen. Toen Nederlandse mariniers het schip wilden controleren, begonnen de Somaliërs te schieten. Bij het vuurgevecht kwamen twee piraten om het leven en zes raakten gewond. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist tegen de piraten. Syrische opstandelingen zeggen dat ze een luchtmachtbasis... bij Aleppo hebben ingenomen. Rebellen zouden hulp hebben gekregen van islamitische extremisten. Bij de strijd om de basis zouden zeker vier opstandelingen zijn omgekomen. Over slachtoffers bij het leger is niets bekendgemaakt. Aleppo is de grootste stad van Syrië. Vorige week slaagden de opstandelingen er al in... om een luchtmachtbasis bij de hoofdstad Damascus in te nemen. nos cameraman Rol Rekko heeft de Stan Storymansprijs 2012 gekregen... De 40-jarige cameraman uit Leusden krijgt de prijs voor een reportage die hij maakte voor het journaal in Syrië. De jury vindt een nieuwsreportage ondanks de lengte van nog in twee minuten uitgesproken gelaagd. Volgens de jury bewijst Reco dat je ook in een korte reportage een bijzonder verhaal kunt vertellen. De prijs is vanmiddag in Hilversum uitgereikt door de weduwe van Stan Storiemans. De cameraman werd in 2008 in Georgië dodelijk geraakt door een granaat. Het weer vanavond klaart het op. Morgen eerst overwegend droog met zonnige periode. Daarna kans op buien. Het wordt een graad of 13. Dit was het nos Short. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de Randstad zijn de dagelijkse files veel langer dan gebruikelijk. Ook rond Arnhem is het opvallend druk. Het komt door de regen, de start van de herfstvakantie en een aantal ongelukken. Langs de file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... 19 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Kerkdriel. 6 kilometer op de A6 buiten richting Lelystad Tussen Almere en Lelystad. Het komt door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A10 Ring Amsterdam West richting Zaanstad staat er nog steeds 9 kilometer file tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Koenplein. 13 kilometer op de A27 Gorkum richting Almere tussen Houten en Beeldhoven. 9 kilometer op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knop het en, en de N305 Almere Dronte is nog steeds dicht in beide richtingen... tussen de aansluiting met de A27 en Zeewolde. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Freak, I'm the one you call Papa Jennifer Lopez met Going In. Ja, wij zijn er ook erin. En ik heb meteen een heel leuk nieuwtje. En uh, Toby, als jij nu achter de knopje zit, ik mis dan wel meteen alweer mijn jingle. hè? Welke Van, jingle? Uh, ja, welke denk je? Oh, jij wil, jij wil jouw jingle? Ja. Jij wil je jouw Nieuws jingle. jingle? Nou, die kan je krijgen, Karim. Ja? Ja hoor. Het... Karim, wat is het nieuws? Doe Nog eens een keertje. Nog een keer? Het Zes Uw nou met Karim Elgabali. Goedendag! De laptop van Justin Bieber is gestolen. En zijn camera ook. Dat was het nieuws. Dat was het nieuws? Ja, maar weet ik wat erg is? Nou. Er staan dus heel veel uh, privéfilmpjes en dat soort dingen op. Mm -hmm. En ook uh, foto's waar niet zo aangekleed op staat, schijnt het nieuws te zijn. En uh, het schijnt gebeurd te zijn door een Gixwaai op Twitter. Gixwaai? Het ja. Gixwaai. En uh, die is geen, Of die zegt dat hij de laptop in handen heeft en zo. Maar die jongen die, die mm -hmm. is toch, weet het? Die is uh, 18? 18? Ja. Dus uh, daar is toch gewoon strafbaar? Wat? Als hij iets met die foto's zou doen. Nee, want hij is 18. Oh, de, in Amerika is het dan niet meer strafbaar. Nee, het is net als in Nederland. Oh, ik dacht dat dat 21 was. Nee, ook 18. Oh, oké. Okay. Drinken mag er pas vanaf je 21e. Oh, ja. En auto vanaf je 16e. Ja, wel... Dat is helemaal omgekeerd daar. Inderdaad. Maar ja, het schijnt dus ook... Zo'n circulaire, ook een er dus rond van de Bieber op het internet. En uh, dat soort dingen. Dus eh... Uh, maar hij is, uh, maar, maar die, jongen, die jongen, die wordt echt continu beveiligd. Ja. Die wordt, ik weet hoe, die zal wel duizenden euro's per maand aan beveiliging kwijt zijn. Ja. Maar hoe kan het dan dat juist van hem weer wat wordt gestolen? Omdat het een kind is. Nou, het is of ah, een, nee, een, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jong volwassenen. Nee, het is gewoon volwassenen. Ja. Maar uh, het is dus ook wel leuk, want fans van uh, Bieber proberen uit alle macht... publicatie van privébeelden en uh, foto's stop te zetten. Ze hebben daarom een uh, Twitter-account tegen de dief opgericht. Stop Gigsby. Volgens mij zijn er ook heel veel die ah. dat juist niet willen. <laughs> nou, zul jij ja, de foto's van Justin Bieber in zijn naakte? De... Nou, hij heeft Ik miljoenen, miljoenen meisjes achter zich aan, hè. Maar zou jij dat willen zien? Ik zou dat niet willen zien, maar ik... Als je een meisje was? Als ik een meisje was? Ja? Nee, ik denk het ook niet. Mooi. Maar ja, dan Richteraan is Er mijn... zijn mensen, dat, dat, is, dat valt me op, mensen die worden helemaal idolaat van, van iets van rage, zoals deze jongen. Is, dit, is Justin Bieber een rage? Ja. Want? Nou, omdat heel veel mensen er fan van zijn. Dan is het een rage. Nee, dan is hij in de mode. Dan is hij dus in de mode. Maar dan worden mensen, sommige, dat is net als bij jouw bij jou, boyband. Die worden daar dan <laughs> helemaal gek van. One Ja, maar Ja, maar die, die doen daar echt alles voor. Ja, maar ja, dat is toch logisch. Als je iets leuk vindt, dan, als jij een nummer leuk vindt, ga je er ook mee zingen. Ja, ja maar deze is, gaan niet een nummer mee zingen. Mee zingen. Die nee, gaan het mee uh... schreeuwen en die gaan op straat gaan ze met borden gaan ze het meeschreeuwen. schreeuwen. En ledenmat op het podium gewoon. Ja, inderdaad, dat ja. soort dingen. Jij bedoelde dit liedje? Even kijken. Kijken of ik hem uh, in de akoestische versie zonder stem erbij kan toveren in één. Mm -hmm. Maar mijn vraag was dus. Ja. Ah, lekker Nee, maar mijn vraag was dus. <laughs> ben jij ooit echt. idolaat ja. van iemand geweest? Nee. Nee? Nee. Nee, echt. Ga eens even goed terug. Nooit iemand gehad waarvan je dacht. Oeh, nee, idolaat ben ik daarvan. Daar wil ik alle, alle posters, alle plaatjes, alle. Een voetballer, een dingetje, een, een artiest, een, een nee, mij mezelf bevallig. Jezelf. Ik ben niet zo laat van mezelf. Je hebt allemaal spiegels hangen in je huis. Nee. Oh. Nee, ik heb ik echt heb geen idee over het vraag. Nee. Ja, nee. Johan Cruijff is wel misschien een beetje mijn idee Ja, maar het is niet dat maar, je daar gillend zo op straat ging van... Maar... Ja. Ja. Ja. Nee, niet met mijn microfoon. De muziek moet een dus zachter. De muziek moet gewoon oprotten met je muziek. Ja, wat is er? Nee, maar gewoon aan. Dat ja. is wel leuk. Maar... Nee, maar wat is er? Wat ik, wat is, is dat ik vind dat, uh, dat ik voor elk, elk stukje heb ik wel een, ja, een soort met een voorbeeld. Voor de radio heb ik de Wild als voorbeeld. Ja. Voor trainen dingen heb ik Frank de Boer als voorbeeld. Als voetballer had ik altijd Johan Cruijff als voorbeeld. Ja. Niet dat ik het ooit heb gehaald. Nee. Maar dat zijn wel mijn nou, voorbeelden. Ja, het zat er tegenaan. Ja, dat is waar. Het zat er tegenaan. Als je soms balletjes op het voetbalveld dan denk je van zo, is het familie van Johan? Nee, dat is het niet. Maar ja, ik heb wel in elke tak heb ik wel een voorbeeld. Bijvoorbeeld bij de radio Route Wild uh, en noem het allemaal maar op. Wat, en wat als zanger, je? dat is wel heel leuk, want dan gaan we naar luisteren. Ja. Mooi bruggetje ook weer ja. meteen. Usher. Isher. Ja. En waar, welk nummer gaan we luisteren van? We gaan een nump luisteren, dat is okay. een nieuwe nummer. Zeg het alsjeblieft op je Ruud de Wilst. Meestal Ruud de Wilst. Ja, maar ik kan hem niet nadoen. Nou, dat maakt mij niet uit. Gewoon, jij luistert naar hem en dan wil je. Oh, zo wil ik een keer. Ja, maar op dat op deed op de ik dus net, hè? Dat die bruggetjes, die heb ik dan van hem geleerd. Dat je altijd bruggetjes moet maken. Maakt hij dezelfde bruggetjes? Niet dezelfde, ja soms, maar ik weet dat het leuk is. Toen ik met de radio begon, hè, ja. toen heb ik ooit naar Ruud de Wild, een, daar had ik Twitter contact mee. Hij volgt me geloof ik ook nog steeds. En toen had ik gezegd van ja, wat moet ik nou doen? Ja. En daar heb hij me een paar tips gegeven en dat soort dingen. Echt? Ja. Oh, jammer dus. dat het niet heeft gehelpt. Goh. We gaan luisteren naar Nump van... Sure. Nump. Ja, ik zei het al. Oh. Nump. We zijn tegelijkertijd. They say like is a battlefield, I say If you wanna know how I feel Live it till it's gone I'm just saying that words don't keep do doing the same old thing. Ja, candy. Jij ja, had van snoep? Wat? Jij ja, had van snoep, denk ik. <laughs> ja, nee, maar dit was Robbie Williams met candy. Oeh, jij was het niet. Nee, ik was het niet. Oké, okay, dan weten we dat ook weer. Dan weten we de luisteraars er thuis ook weer. Toby zong dit dus niet. Nee. Wat jammer nou, hè? Ja, mijn band is net, uh, Ja, die was het niet. Vandaar. Ja? Over candy gesproken, wat heb jij gegeten? Uh, mijn eigen eten. Je ja, eigen eten. En wat was die eigen eten? Een soort met van uh, Ja, bij elkaar geraapt, zoetje. Ja, wat was het namelijk? Nou, het was uh, van alles wat? Ja? Zoals. Eh, uh, soep? Soep? Met kruiden en dat soort dingen. Nu komt het. Nee, vertel dan nou maar gewoon. Je, <lacht> je je gewoon. je hebt pasta. hebt pasta gemaakt. Met maïs en soep. We hebben nee, en zo. Je, en, uh... je hebt pasta gemaakt. Ja. En toen dacht je, weet je wat, daar gooi ik soep bij. Ja, ik had geen, geen tomaten Ja. Dus ik denk, nou soep is ook tomaten. En toen dus. gooi je soep bij. Toen dacht ja. ik, oh, er ontbreekt nog iets. Maïs erbij gooi. Ik gooi er maïs bij. En toen dacht je, oh, er ontbreekt nog iets. Ik gooi de parneermel in. Ja, want het was te dun. Ja. En hoe was het? Lekker. Ja? Ja. Het rook... Echt vies. Maar het was echt lekker. Echt? Ja. Dat meen je Ik leef toch nog? Die leeft nog, ja. Dat klopt. Maar dat betekent of niet dat het lekker is? Dat weet je niet. Je had wat nieuws? Had ik nieuws. Je zei nieuws. Je zei dat je nieuws had. Nee. Je zei dat je nieuws had. Nee. Echt wel? Nee. Je hebt nieuws. Nee. Nee, je had wel nieuws. Vertel. Je zei net dat je nieuws had. Dat heb je toch net verteld. Welk nieuws? Dus Bieber pieperstijl. Noemde je dat nieuws? Zou ik dan maar wat echt nieuws komen? Karim? Zou ik dan maar met wat echt nieuws komen? Er is namelijk in Spanje, het Spaanse voetbal, is, uh, is de discussie tussen Messi en Ronaldo weer eens opgeleid. Want Messi. Hop, hop, hop, hop. hop. messi Coach ja. Tito Villanova. Die vindt dat Messi de beste voetballer van de wereld is. Nou, hij heeft gelijk toch. En, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar. houden. die vindt dat Ronaldo de beste voetballer van de wereld is. <laughs> ja, maar die heeft er geen verstand van. En dan vraag ik aan jou, Karim, want jij, <laughs> weet je, al die coaches die miljoenen verdienen en wie die ja. werk is en zo. Ja, ik sta weet gewoon je... op één hoogte met Johan Cruijff, Frank ja, de Boer, Frank Rijkaard, Ruud de Wild. Maar... Pep Guardiola. Wat is jouw mening? Wie is de beste? Messi. Messi? Ja, Messi Waarom? is veel completere voetballer. Ja, zo. Zeggen ze iets over zijn tactiek? Zijn tactiek. Ja. No Gangnam Star Zijn er dan kam? Kijk, Opp, opp, opp, opp, opp, Gangnam Star. Opp, opp, opp, opp. Opp, opp, opp, opp. Opp, opp, opp, opp. Opp, Gangnam Style. opp. Opp, opp, opp, opp. Opp, Jij vindt dit echt heel ha, goed, hè? He? Nee, ik vind sta. dit hele goede muziek. Ja, vind ik Ja, hele goede muziek. Nou, goed. Ik vind het uh, wel knap, ja. Die man, hoeveel views heeft hij nu al? Ik kan het zo even zeggen. Dus kijk eens kijken. Hey. Wat, hé? Hey? Dat kan jij niet. Wat kan ik niet? Zoveel views. Hoeveel views heeft hij dan? Ja, spreek jij het maar even uit. <laughs> 438.550.200... 38. Uit het bolle hoofdje. Maar daardoor is het wel goed. Nee, maar het is wel de, most, ge, de meest gelijkde video op heel YouTube, hè? Ja, dat is waar. Maar betekent dat meteen dat het goed is? Nee. Of betekent het meer nou, dat het Nou, het goede is, is dat hij daar met Justin Bieber heeft verslagen. Dat, dat is goed. Dat is goed nieuws, ja. toch? Ah, alles dat heeft er misschien ook iets mee uh... te maken dat hij ja, geen naaktfoto's doet, zijn laptop <laughs> altijd jobjes. bij zich ja. houdt. Nou, het zou van hem geen naaktvouders willen zien. Nee, hey, sinds zijn laptop is gestolen, kan hij natuurlijk niet meer naar zijn eigen video's kijken. Wie? Zij. Nee. Justin Bieber. Ja, vandaar dat hij. Uh, dat hij zo erg daalt. Het is zielig als jouw laptop. Maar het is bij mij als een keertje ingebroken, joh. Dat is echt niet leuk om, te, om mee te maken. Ja, maar je laptop die is te vervangen, toch? Ja, maar. maar niet, ja, oké, okay, maar het is toch van jou, weet je? Ik was toen mijn horloge kwijt. Uh, mijn moeder was altijd bij de telefoons kwijt. Ja, dat is echt. Nee. deze jongen, dat die een, heeft ja. ik weet niet hoeveel miljoen op de bank. Ja. Dus. Die koopt het... Uh... Ja, maar er staan wel persoonlijke dingen op, hè. Daar, daar walsen mensen vaak overheen, maar ja. als er wordt ingewoken, je bent wel iets persoonlijks kwijt, hè. Ja. Kijk, het is eigenlijk net zoals je portemonnee waar een foto in zit. Mm -hmm. Kijk, je foto's die zet je nu op je laptop ja. en dan ben je je foto's kwijt. Dat is een ja, zonde. Dan moet, moet je gewoon uitkijken, op spul. moet je gewoon oppassen. Op je ja, oké, okay, maar ja, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, maar goed, dat kan gebeuren. Wat ik nou echt gaaf vind, ja. dat wij een Nederlandse wereldster hebben. En wij, oh, jij zei altijd dat dit een Belgische wereldster was. Ik dacht altijd dat dit een Belgische, ja, een Belgische was. Maar je bent ook dus achter dat Nederland. ze Nederlands is. Ja, Eva Simons. Zoals is dit echt een wereldster? Ja, ze heeft nu wel echt al een paar nummers gemaakt waarvan je denkt van uh, dit is van wereldwijder? Dit is een wereldster. Ja, maar ze is ook wereldwijd doorgebroken, zeker met dit nummer. En Boerijem wil graag een vervolg maken met haar. En uh, ja, ik verklap het nu al. Uh. Maar in, ze, uh, ze was vroeger lid, volgens mij, van een. Van een... een damesgroep. Je hebt ook damesgroep. van ons Forsyth Sterren gezien, als het goed is. Ja. Klopt. Ja, daar was ze in. Maar ze was lid van een damesgroep. En die heeft... Ravish. Ravish, ja, en die heeft een talentenjacht gewonnen. Ja, klopt. Alleen dat is de meest nutteloze talentenjacht. Van alle talentenjachten op de Nederlandse televisie. So you want to be a popstar? Nee, nog lager. Dat is echt heel diepe. Nee, hij was echt wel laag dus moet je nagaan dat ja. je met de laagste van de laagste talentenjacht toch nog het vers komt. is iemand toch ook? Wie? Die hebben ook meegedaan aan de talentenjacht. Wist je dat niet? Nee. Ja, maar die zijn niet internationaal. Nou. Nee, die zijn niet internationaal. Als je het vanuit volendam bekijkt wel. Grab my hand is niet echt een wereld. -hikone. Nee, take my hand. Dat bestaat echt hè? En race, uh, Rose, race Rose, Rose Is ook niet echt uh, de nummer één hit geworden waar we op hopen. Nee, maar serieus. Nick en Simon hebben in Amerika rondgetoerd helaas. laatst. Ja, heel Voor eventjes, programma. maar ze zijn daar niet wereldberoemd te Nee, maar ze hebben wel een Engels nummer. Deze vrouw wel. Eva Simons. Met... I am. This is love. notes on a sheet, the dope crusader, funky terminator, I created me a rocket just a week or rocket later, and the way the beat is knocking got me feeling, cause the DJ got me walking on the ceiling, I got a rocket for the glow, bomb the disco, I fill it up with love and then I watch it explode, if you love it like I love it, On. We sip till we smashed up. Feel it Het Will I Am met Eva Simons, maar dit is meer Eva Simons met Will I Am, natuurlijk. Ja, zeker. This is ja. love. Ja, Hier op radio. Me, ja. Stop eens. Ja. Hier op radio ZFM. Kerim, ja. als ik zeg Red Bull Stratos. dan zeg ik van wat de fuck is dat? Red Bull Stratos, dan zeg ik nog een keer. En dan weet je nog steeds niet. Is dat die man die gaat uh, springen van een. Uh... Ja, die man die gaat dus met een is ballon. Hij, is in hij de de al uite. gesprongen, is mijn vraag. Nee, hij is nog niet gesprongen. Nog steeds niet. Nee. Is hij bang? Dat zal wel. Maar die zou toch al heel lang geleden zijn gesprongen, of niet? Nee, die zou een uh, ja, paar dagen is. Niet heel lang geleden. Nou. Maar door wind ging het niet door. Dus volgens mij gaat hij het morgen doen. Oh, hij gaat het nu weer morgen doen. Morgen en dan hoor je morgen weer de, de hele dag te kijken en is het weer. Ja, hij durft weer niet. Nee, hij, hij durft wel, maar de wind was er gewoon. Ja, maar dat, dat staat. Ach, kom op man. Het was windkracht 3 of zo. Ja, maar dat is dus te veel. Ja, ga fietsen stelen. Nou, dat, dat zal kom. heel raar zijn, als er teveel windkracht is. is de de dus gaat Wij als zandvoorters weten ongeveer wat, wat windkracht 3 is. Ja, zeg maar en wat fietsen blaadje. stelen is met al die Duitsers. <laughs> zo, die is fout. Dit is ongeveer windkracht 10, dan gaat dat blaadje zo. Ja, maar die ballon die is dus heel groot en heel dun, want die moet door allemaal soorten stratos dingetjes heen. Door wat? Stratos dingetjes. En dat zijn? Ja, dat zijn dingetjes. Stratos. En daar gaat hij dus doorheen en ja. dat, dat kan hij niet aan met wind of zo maar, voor de mensen die het verhaal niet weten, het is dus een man die gaat met een ballon op 43 kilometer hoogte mm -hmm. gaat hij naar beneden springen met een parachute. Dus hij gaat nee, door de geluids... Ja, dat is ook best wel raar. Hij gaat door de geluidsbarrière dingetjes heen door een speciale stratosfeer. En dat heet Red Bull Stratos. Sfeer. Hm? Nee, Red Bull Stratos. Sfeer. Niet sfeer. Ja. Oké, okay, ja, ik zocht even iets op. Van het wo een, het wo eventueel. wordt gesponsord door Red Bull dus. Ja, maar Red Bull die sponsort... Net als heel uh, super energy en zo. Nee, mag mogen ja. geen reclame maken of zo. Ja. Maar, maar ik vond het uh, dus ja. wel leuk dat Red Bull uh, sponsort, want Red Bull. Red Bulls kreet, slogan is natuurlijk geef je vleugels. Ja, dat is wel weer heel diep dat nagedacht. Dat is natuurlijk weer, daar is goed over nagedacht natuurlijk door Red Bull. Of er is door mij iets te veel nagedacht. Dat kan natuurlijk ook. Is het in het Engels dan ook give You Wings? De week niet. Dat weet ik niet. Zouden we eigenlijk even moeten uitzoeken voor volgende week, hè? Voor volgende week? Red Bull geef je voor Nou, we hebben hier internet. We kunnen het ook voor kunnen ook doen. Maar... maar gaan we eerst even luisteren ja, ik was... naar... Ja, nee, ik wou... ik wou nog iets doen, maar... Je wilde nog iets doen, maar ja. dat gaan we niet doen. Jawel. We gaan naar Wine It Up van Sean Paul. dat was Wine up van Sean Paul. En? En? The King of Kuduro. Oh, The King of Kuduro, sorry. De, ik was the DE King, King of Kuduro, vergeten. Wie is dat? Nou, gewoon de koning van Carduro. Nee. Lucenzo. Oh. Danza Zema Baliba. Oh, daar van. Da uh, Danza Cruz. Daar is hij van. ZFM. Westkust weerbericht. Ja, ja, wat voor weer wordt het? Het wordt, uh, ja, het, het is nu buiten een beetje nat, hè. En ja, ja, kijk ook naar buiten en dan zie ik dat de zon erdoor komt. En de zon komt er niet alleen door, want heb je ook blauwe lucht. Dat is allemaal heel mooi om te weten natuurlijk. Um, hier en daar kan nog een buikje vallen vanavond tegen de nacht aan. Krim, kreem. krim. het wat cream. minder, ja. Uh, je hoeft niet te vertellen wat voor weer het nu is. Want oh. mensen kunnen gewoon naar buiten kijken. Echt. Goed. Nou, Over de... naar het weer van morgen. Ik ben, ik ben midden in mijn verhaal. Oh, zo, grappig. Ja, ja, we kunnen naar buiten kijken en dan ziet u dat het mooi weer is. Dat hoor ik net zo, Toby. Ik zie ook blauwe lucht vanuit de studio. Heel mooi, leuk en allemaal. Want de laatste buiken zijn net weggetrokken. En vanuit het zuidwesten klaart het op vandaag. En dus ook hier, want wij liggen aan de westkust, en dus ook het zuidwesten. Dan tegen de nacht, tussen de avonds en middernacht gaat het weer regenen. En hier en daar kan dus ook een onweersbui ontstaan. Wat nog meer? We gaan kijken naar de 14 Daagse. Altijd een spannend moment in deze show. Het wordt morgen. 10 graden met hier en daar een druppel regen, bij elkaar 9 mm, het gaat hard waaien. Zondag wordt het 11 graden met een beetje zon, geen regen en uh, een beetje wind. Het wordt maar weer op zich zondag, maar trek wel een goede jas aan en je bed zoeken, want het wordt koud s'nachts, want het wordt maar 6 graden. Hier en daar aan de grond zelfs een beetje vorst als u in het oosten van het land woont en hier naartoe luistert. Dan hebben we maandag nog met 13 graden en 6 graden s'avonds en natuurlijk 25 km per uur wind, snelheid. En dan gaan we uitkijken naar dinsdag en de rest van de week. Want dan wordt het lekker. Want donderdag wordt het 16 graden met een mooi zonnetje zonder regen. Dit was het weerbericht op CFM in het weekend in. Terug naar jou, Toby. We gaan nu terug. Je hoort Avicii met Good Feeling. Ja, ja. sometimes I get a good feeling. Yeah. like I won Talk like a winner my chest that's on G5 in the U.S. to Taiwan Now who can say that I want to play back Mama knew I was a leader with a haystack I'm oh, a body boy plus payback. back I got a feeling it's a rap hey, oh, sometimes I get a good feeling got the heart of the 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That soul, that fuck, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger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 Vanavond vond ik uitgegeven. De best besteden donnie van mijn leven. Want als ik die junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Ja, dan kon je nu niet achterop. Oh, zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En nee, werd verblind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar na mijn chef mag ik nu eens in je oor vertellen. Vind je seks, geheim, niet overtellen. Nee, ik flesje meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, pijn bestellen. Ik weet niet, lijkt mij gezellig, maar beter zeg ik niks. Dan spring maar achterop, dan krijg je van mij een lift. Spring maar achterop bij mij, achterop en fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat voelt me ook helemaal niet. Dus spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar we naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Zit je microfoonkusjes te geven, Chris? <lacht> maar goed, okay. wat ik wil zeggen, want ik wil even het eind doen. Vroeger. Jij wil eventjes ja. het eind doen. Je hebt grip een bedoel, gedaan. Met spring achterop bij mij. Nee, met bagagedrager. Dat weet ik. Ja. Maar ik noem het spring achterop bij mij. Ja. Er de, de vliegt hier trouwens een mug, daar word ik bang van. Maar goed, wat ik wil zeggen, wij gaan nu ook om ons bagagedrager springer. En we gaan het weekend in. Dat wilde je even zeggen? Dat was gewoon mijn eind. Dat was je eind? Ja, we springen op onze eigen beschadigdagen en gaan nu op met het weekend in. En wens u een hele fijne, hele fijne zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en een hele fijne week. Ik denk dat ik het korter kan samenvatten. Vertel. Fijn weekend. Doei.